Enkele weken geleden zette de rechtbank in New York op verzoek van het OM een punt achter de strafzaak. Stroos Kaan kreeg zijn paspoort terug en was dus vrij om de VS te verlaten. In het centrum van Tel Aviv waren gisteravond zo'n 400.000 mensen op de been... om te protesteren tegen de hogere belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in andere plaatsen in Israël waren demonstraties. In Israël wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de regering. Die heeft economische hervormingen aangekondigd, maar volgens de demonstranten is daar nog niets van terechtgekomen. Volgens Israëlische media waren het de grootste sociale protesten in de geschiedenis van het land. Begin augustus was er ook een demonstratie in Tel Aviv, waaraan zo'n 300.000 mensen meededen. In Cuba zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van minister Julio Casas van Defensie. De 75-jarige Casas, die stierf van de gevolgen van een hartaanval, was een veteraan van de revolutie. Onder Fidel Castro streed hij eind jaren 50 tegen het bewind van dictator Batista. Van huis uit accountant leidde hij twee decennia lang de financiële afdeling van het leger... dat grote belangen heeft in de Cubaanse economie. Hij was op defensie de opvolger van Raúl Castro toen die zijn broer Fidel verving als president. De dood van Casas richt opnieuw de aandacht op de leeftijd van de leiding in Cuba...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 Diverse kerven en campermerken tonen hun nieuwste modellen tijdens Dordrecht Open. Zaterdag 3 tot en met zondag 11 september dagelijks geopend van 11 tot 6. Gratis parkeren en gratis entree. Ga voor meer informatie naar dordrechtopen.nl Zondag 11 september kunt u op avontuur in de natuur. Want het is weer feest in de vallei Meijendel in Wassenaar. Dunea organiseert voor de vierde maal de Natuurfeestdag. Er zijn tal van activiteiten zoals een duinkabouterspeurtocht... bouwen en een natuurmarkt. De Natuurfeestdag begint om 11 uur. Meer weten? Ga naar dunea.nl. En het Alliantie Almere Havenfestival vindt plaats van 2 tot en met 4 september in Almere Haven. Een evenement voor jong en oud. Geniet drie dagen lang van cultuur, botters en lekker eten. Toegang en parkeren is gratis. Kijk op almerehavenfestival.nl voor meer informatie. Hyperrealist Evert Tiele, bekend van zijn optredens in Ivoniers tv-show... is deze zomer met meer dan 60 nieuwe werken te zien in Museum De Fundatie in Zwolle. Een indrukwekkend overzicht van veeluiken, portretten en landschappen. Evert Tiele is dit weekend aanwezig. Kijk voor informatie op museumdefundatie.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekkerweg in eigen land. Ja, u bent weer aanbeland in het uh, kapitool in Schraveland, uh, Groene Daken in Rotterdam. De club van 90. Ik zei, ik sprak net over mijn eigen ervaringen met uh, uh, rijden op de snelweg. Ik bedoelde te zeggen dat ik heel vaak 100 rijd waar je 120 of 130 mag op de cruise control. En dat is relaxed. U moet dat toch vooral eens proberen. En Koos uh, van Zomer komt hier binnenlopen. We spreken hem straks. Welkom terug bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. Oh. Als je simpelweg je ogen opent en buiten om je heen kijkt... dan kun je iedere dag zaken van uitzonderlijke schoonheid zien. Soms, echter, moet je bijna je best doen om die dingen niet te zien. Dan dringt de natuur zich in zulke krachtige beelden aan je op. Dan is er geen ontkomen aan. Wie de afgelopen weken ook maar in de buurt is geweest van een stukje heide... weet wat ik bedoel. Paars, violet, lila, aubergine, amethyst, indigo, purper... Alle mogelijke paars tinten knallen je tegemoet. De kletsnatte zomer was een zegen voor de heide die feestelijk tot bloei is gekomen. Geen verdroging, geen heidehaantjes, die irritante, heivretende insecten. Maar velden, zeeën, oceanen van paars. Overdreven? Ga naar buiten en neem een kijkje vandaag. Zo mooi zie je de heide niet vaak. Janine Abbering is er vandaag niet, zit op Vlieland. Maar vroege vogels is er wel, tot tien uur. Sarambek, van origine een Afrikaans dans van de Braziliaanse componist Ernesto Nazareth... uitgevoerd door Yara Bijs. Uh, Koos van Zomeren, ik zei het al, zit tegenover mij... Aangeschoven in het kapitaal. Koos, jij komt wel eens buiten. Ja. En, uh, jij knikt, hè, bij die hij. Ja, ja, ja, nee, ja. Dus het is prachtig. Alle week of vier. Schitterend. Ja, absoluut. Ja, bijzonder jaar. Heel goed waargenomen. Goed waargenomen. Ja, nou, Koos, spreken we later nog. Uh, we gaan eerst naar de groene daken. Dat zijn platte daken met planten in plaats van grind of teerdoek. Ze zijn goed voor de isolatie van het huis. Ze houden regenwater vast. En ze brengen weer een beetje natuur in de stad. Maar stelt die natuur ook echt wat voor? Dat wilde Wouter Moerland van het bureau Stadsnatuur in Rotterdam graag weten. Hij bezocht een aantal groene daken... en keek daar naar alle planten en dieren die hij tegenkwam. Verslaggever Rob Buiter is met Moerland het dak op. Even met een uh, uitschuiftrappetje naar ja. het dak. En na uh, wat trappetjes en kruip door, sluip door... Ja. sta je daar ineens bovenop Villa Zebra... en komen we op een... Uh, Prachtig sedumdak. Uh, zoals je ziet nu is hij uitgebloeid. Maar als het echt bloeit, dan is het een mooi mozaïek van wit vetkruid, uh, muurpeper. En dat zorgt er eigenlijk een beetje voor dat het een, een heel mozaïek is aan verschillende kleuren. Hier, en dat... hier aan de rand uh, nog een heel klein bloemetje. Ja, ja, toevallig is dat een beetje een laadbloeier. Wit vetkruid is dat inderdaad. Sedem is sedum, een verzamelnaam voor verschillende ja, vetplanten. Ja, dat is uh, inderdaad uh, het geslacht sedem. Dat is uh, vetkruid eigenlijk. En dan heb je in Nederland heb je een aantal inheemse soorten van. Maar um, ook voor dit soort daken gebruiken ze andere uh, geschikte sedums. Die uit Zuid-Europa, ik weet niet precies waar, vandaan. De juiste vetkruiden die worden hier gebruikt. ...omdat ze eigenlijk heel goed bestand zijn tegen droogte. Dus... Ja, maar dit is ook niet echt een heel dik pakket wat erop ligt, hè? We, we, we lopen nou even op uh, nee, hele ja. dikke stoeptegels. Volgens mij is het dak zelf, ja, de, direct daaronder begint het dak. Dat, dat klopt. Het is veel dikker dan een dikke stoeptegel, is het niet? Uh, nee, dat klopt. We kunnen dadelijk eventjes echt uh, met onze neus in het zeden duiken. Want dan zie je ook, het is een, uh, een paar centimeter vegetatie. Uh, het is dus meer voor het uh, esthetische ook. Kijk, is, is, is het inderdaad uh, vooral voor de bune of, of heeft de natuur er ook nog wat aan, de stadsnatuur? Nou, ja, dus, kijk, het is natuurlijk altijd beter dan een gewoon dak. Het, een, het is leuk om vegetatie te hebben, want als het bloeit inderdaad, dan krijg je allemaal insecten die je erop gaan forageren. Uh, je kan, uh, het, het zou, een groen dak zou fijnstof absorberen. Uh, dit is een, een buffer tegen overtollig water, zoals wij het ook kunnen zien. Um, nou, en een, een belangrijk voordeel is natuurlijk... In, in de stad is eigenlijk tegenwoordig een hitte-eiland. Uh, en dat kan voor problemen zorgen dat het hier ja, zomaar vijf, 30 graden is... terwijl het elders 25 graden is. Maar daar helpt uh, soms zo'n dak ook tegen. Ja, absoluut. Dat zijn een beetje de milieufactoren... Die, of de milieuredenen die daarvoor uh, gebruikt worden. Maar kijk, we zijn hier bij een sedumdak en je ziet... het, het, het is maar is miniem. Dus je kan afvragen wat, hoe zeer die voordelen nou echt uh, uh, van kracht zijn... Ja, want behalve kruising tussen een zebra en een giraf hier op het dak... Dus... ...zien we voor de rest niet heel veel andere dieren ja. Ja, nou, ik... die erop afkomen. Het oogt mooi, maar het is ook wel eens leuk als er gewoon wat meer uit de mogelijkheden worden gehaald. Want dit is goedkoop, je, hoe, hoe, misschien 25 euro voor een vierkante meter, ik weet het niet bij wijze van spreken. Maar ja, kijk, je, je moet dan niet het gaan verkopen als dit is extreem goed voor het milieu. Het is een eerste stap. Het is een eerste stap, inderdaad. Er zijn hele goede vervolgstappen mogelijk. Ja. Dan gaan we zo ook even kijken. Absoluut, ja. De volgende trap op. Het is net alsof we weer vroeger naar het station Hofplein lopen. Absoluut. De treinbanen zijn verruild voor metrolijnen. Absoluut, ondergronds Hier... wel te verstaan. Hieronder zitten nu allemaal kantoortjes, maar hierboven hebben ze dus ook wat moois met het dak gedaan. Nou, passief hoor, met name. Dat is het geheim dus. Ze hebben niks gedaan. Ze hebben niks gedaan. Daar waar je de natuur haar gang laat gaan, ontstaat er dus een complete jungle. Oh, en dat kijk, daar heeft... aan het eind, waar nog een stuk uh, spoorbaan ja, is. Ja, ja, ja. De biels liggen, de, de rails. En ja, je, je ziet allemaal boompjes. van. Het is gewoon een berkenbos geworden. Berkenbos, ja, het is gewoon een, een complete diversiteit. Dan kan ik je zo laten zien, hier hebben we een meidoorn, een lijsterbes. Uh, ja, je bent in de stad dus dan heb je ook te maken met allemaal verwilderde planten. Zoals die cotoneaster, dat is echt zo'n uh, zo heese die veel wordt aangeplant, maar ook verwilderd. En verderop heb je nog een, uh, een appelboom staan die dus iemand er is een klokhuis, iemand weggegooid, is gewoon een appelboompje ontstaan. Nou, zoals dat gaat, als je zo, op de staat te wachten, dan, dan, dan, dan je, kom, je. Komt appel die trein weer niet aan? Nee. <laughs> nou, in dit geval kunnen we dus even gerust op het spoor springen. Oké, de bekend. Het is inderdaad een, uh, een stadswoestenij. Uh, ja, maar, maar, maar, maar worden de maar, stadsecologen echt een waar mek hou, hè? Springt hier iets uh, voor onze voeten weg? Ja, uh. ja er zijn niet diverse. Het oh, Ja. Dat, uh, komen kom daar nog meer tegen. Ja, wat je zegt, een geweldige stadjungle uh, is het geworden hier op het dak. Ja, dat klopt. Kijk, het is gewoon een kwestie van tijd. Ze hebben misschien een jaartje of twintig niks ermee gedaan. Uh, een dik fundament van, uh, ja, grit, beton, zand. En dan uh, ja, eventjes wachten en je hebt dit. Je hebt bomen van uh, nou, een meter of drie, vier hoog, staat er makkelijk ja, hier. Ja, uh, iets hoor je her en her. her, her herden. Vooral de bruine springkraan heb je hier. Maar oh, dat, uh, geweldig. Hè? Ja, en dat is Hartje Rotterdam, hè? Hey, maar Wouter, jij weet dit te waarderen. Bureau Stadsnatuur weet dit te waarderen. Maar weten de eigenaren van dit gebouw dit ook te waarderen? Blijft dit? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ze, ik heb contacten met het projectbureau, de Hofbogen. En ze zijn wel willend eigenlijk. Uh, ze willen iets met natuur gaan doen. Over het hele tracé, het oude tracé van de Hofpleinlijn. Uh, ja, en daarbij ze, ze doen we een complete herinrichting. En dan willen ze natuurlijk ook ruimte aan de natuur geven. Want er zijn weer hele mooie natuurwaarden hier te vinden. Kijk, het is toch heerlijk als je daar zo'n zo zo blinde bij ziet vliegen en een breine spring gaan. Dat, uh, dat, ja, dat, dat mag wel dat, blijven, wat mij betreft dat ook. Dat stuk hiernaast, deze betonnen plaat, uh, daar zou je gewoon een prachtig terras kunnen maken voor de, de mensen. Absoluut, ja. Nou, die kijk. beneden werken. De, de, heel veel is mogelijk. Het moet wel gezegd worden dat uh, de onderlaag inmiddels al lekkend is. Dus er je moet je wel ziet, wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren, ja. En als je dat niet even. Uh, riochoreus aanpakt, dan heb je inderdaad over twintig jaar dat je met de nodige lekkage zit en dan moet alsnog alles overhoop gehaald worden. Ja. Dus ja, het is eventjes wikken en wegen hoe je dat het beste kan uh, oplossen. En uh, ja, het ziet een beetje rommelig uit voor de medemens denk ik, maar... Ja, kijk, het, het is ook aan de, de biologen om de taak om te laten zien uh, dat rommel juist ook leuk kan zijn. En ja, wat voor schoonheid dat we in de natuur teweeg brengt. Je, je moet niet altijd te zijn geworden, maar ik, ik vind het persoonlijk heel mooi. En dan kunnen wij natuurlijk ook, ook met jullie, met vroege vogels, kunnen wij heel erg goed ons best doen. Ja, en als deze bossages verdwijnen, dan, ja, dan, dan verdwijnen ook weer de broedende vogels. bijvoorbeeld. En dat is ook st een stuk natuurbeleving voor de mensen die er gewoon, als vogels vogelzang horen, een, een meer op de vroege ochtend. Nou, wat, wat is er mooier dan zo'n vogel? En die profiteert wel van deze rommel tussen dikke ja, aanhalingstekens. Ja, zo is het maar net, ja. Ja, zo is maar net. Volgende week zondag 11 september staat de hele uitzending in het teken van oude en nieuwe natuur in en om Rotterdam. Vroege Vogels komt dan live vanuit het Natuurhistorisch Museum in de Maastad. Uit de suite Joyeur. de Flute van de Frans componist Albert Roussel... uitgevoerd door Peter Lucas Graaf op fluit en Michio Kobayashi op piano. We kunnen vanaf deze week mosselen onder water begluren. Het hoort bij het project Mosselwad dat al zo'n twee jaar loopt. En door dat project moeten we meer inzicht krijgen hoe mosselbanken worden aangetast... en ook, belangrijk, door wat en wie ze worden aangetast... Stichting Kust en Zee nam het initiatief voor MosselWat. En inmiddels is een groot aantal partijen aangesloten. Waaronder de Universiteit Utrecht en IMARIS. En hoe we die Mosselbank in de gaten gaan houden? Nou, met een gigantische camerapaal midden in zee, vlak boven Tessel, Die deze week werd geplaatst. Verslaggever Rolf Hartogensis houdt in de gaten of de boel wel waterpas komt te staan. Hmm. Ik ruik mosselen. Ja, maar ja. Echt? Het ruikt zilt. Ruik je dat niet? Laten we zeggen, het ruikt naar Mosselen. Het ruikt naar Mosselen. Wat gaan we? Yo, we varen naar de Mosselbank, hier voor de kust. Die we nu niet zien. Maar er ligt een groot schip te wachten op ons. Dus hier vanochtend vroeg toe komen varen... Die gaat voor ons een paal in het wat zetten. Een hele grote meetpaal. Van 10 meter hoog. hebben we eh, afgelopen jaar heel hard aan gewerkt om die eh, klaar te krijgen. om hier in het wat voor ons videoopnames te maken. 24 uur per dag. Er zitten infraroodlampen op, dus ik kan ook s'nachts filmen. En eh, van bovenaf gaan we kijken hoe het patroon van de mosselbank eruit ziet en hoe het verandert. Om de mosselen te filmen. Ja, de, de mosselen, we kunnen ze individueel zien, maar we gaan vooral kijken naar het geheel van de bank. Dus de hele, de hele vorm van de bank, hoe die verandert als er een storm is geweest... of als er heel veel vogels op hebben gezeten en het, de mosselen wegeten. En dan kunnen we met de camera kunnen we dat allemaal bekijken. Joost Versveld van Vereniging Kust en Zee. Um, jullie zijn hier al een jaar mee bezig met dit project. En waarom ook alweer? Maar, waarom gaan we dit doen? Uh, Wij gaan uh, uitzoeken met het project Mosselwad op welke manier we banken in de westelijke Waddenzee met name kunnen herstellen. Omdat de mosselbanken in de westelijke Waddenzee uh, bijna verdwenen zijn. En we willen die banken weer terugbrengen en begrijpen op welke manier we dat het beste kunnen doen. Dus uh, wat de overlevingsfactoren uh, zijn van een mosselbank. De afsluitdijk. We zijn bij de afsluitdijk, dat is de naam van het schip. Er staat een hele grote kraan op. En uh, als het goed is, ligt daar ergens aan dek ligt onze 14 meter lange paal. Die gaan ze zo meteen uh, precies op positie die vooraf bepaald is, gaan ze die uh, neerzetten. Dat is namelijk het midden van de bank. Dat hebben de onderzoekers uh, met laag water gisteren, hebben ze dat precies uitgepast waar dat is. En uh, nou, ik denk dat ze nu net uh, aangekomen zijn en zich vast gaan zetten. Ik weet eigenlijk niet hoe dat technisch gaat. Nou, als jij hem eventjes uh, gewoon vasthoudt, dan kunnen de mensen van boord stappen. Nee, ik okay. dit. Goedemorgen. Oh, Hallo. Oh. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben het gehaald. Ja, wij hebben het gehaald. Jasper Jonker staat ook op de boot van de Universiteit van Utrecht, onderzoeker. Jij bent, jij bent eigenlijk chef-camera-paal, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, met onze technici natuurlijk, die het hele systeem in elkaar hebben gezet. Dat is echt geweldig wat die het afgelopen jaar hebben gedaan. Er, uh, ja, We zijn nu op de plek waar die komt te staan. En uh, zo meteen uh, gaat de paal geplaatst worden. Want uh, uh, uh, er staat een, uh, een hijskraan, ja. toch? Ja, dat een hele grote uh, hijskraan, inderdaad. Daar wordt zo meteen de paal aan vastgemaakt en dan wordt die... Uh, wordt die eigenlijk vast klaargezet. Daarna gaan ze hem heel precies draaien, want er komt straks een, uh, een platform op met zonnepanelen. En die zonnepanelen moeten goed naar het zuiden zijn gedraaid, dus uh, het moet precies uh, worden uitgelijnd. en de trap moet aan de andere kant komen, zodat je via het luikje mooi naar binnen kan. Nu gaan we trillen. Ja, nu gaan we voorzichtig trillen, uh, niet, uh, niet vol aan of zo, maar gewoon rustig uh, beginnetje maken. Daar gaat ie. Ja. Willem. Waar een beetje van je af? Ja, dit is hem. Hij staat. Hij staat. Dus, uh... Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, nou gaan we meteen even het BAF erop zetten. Dat is de volgende stap. Ja, het is echt eventjes, hè? Het gaat van zijn leider. Het ging heel snel. Het is echt veel sneller dan ik verwacht had. Dus, uh... Hoorlijk ah, behoorlijk efficiënt. Het is inmiddels twee uur later. En het is niet dat ik aan het roeien ben met mijn bootje. We zijn aan het wat lopen. Richting de camera, ongeveer 200 meter van de kust... staat een afzichtelijk gele paal. Maar dat is omwille van de veiligheid en dat is ook belangrijk... Joost Versveld de Waardbroek, die is, uh, die is lek. <laughs> als ik me niet vergis, gaan we dan nu uh, recht over de mosselbank heen? Ja, we lopen bijna op het randje van de mosselbank. Dat is niet de zei... bedoeling? Nou, als je, als je niet grote voeten hebt. <laughs> nee, daar herstellen ze zich van. Je kan daar gewoon uh, zacht overheen lopen. Dus, dus zo'n mosselbank heeft last van, van, van wind, van golven, van vogels. Maar niet van die lompe mensenpoten. Als je niet te vaak en met niet te veel mensen eroverheen loopt... dan kunnen ze zich heel goed herstellen. Ja. Piet Hoekstra, hoogleraar fysische geografie... aan de Universiteit van Utrecht. Je bent een belangrijke speler binnen dit project. En daar staat die camerapaal dan. Hij, hij, hij staat gewoon... Ja, nee, het is een prachtig gezicht met zijn mooie, felle kleuren tegen die blauwe lucht hier. Het zijn Hollandse luchten vandaag. En uh, met al die apparatuur erop dat ik denk, ja, ik ben best wel trots op dat hij uh, er staat. En dat mijn mensen zo goed werk geleverd hebben. En jullie zijn eigenlijk al twee jaar lang bezig om, dit, uh, om deze mosselbank een, beetje, ja, een soort van inzicht van te krijgen op meerdere vlakken. Ja. Zijn er al uitkomsten? We zijn, we hebben, zijn hier in oktober begonnen, in oktober vorig jaar. met de eerste meting ten aanzien van stroming en golven. En uh, daar zijn. Toen gedurende zes weken hebben we daar het stroming en golven zitten meten. En daar zijn al wat eerste uitkomsten dat we een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde golfveld, zeg maar, qua, qua golfhoogte en golfenergie euh, hebben kunnen zien. Dat dat zich bespiegeld heeft in een stukje erosie van die mosselbank op dat moment. Dus er is wel degelijk een, een koppeling te maken tussen golven en afslag van mosselbanken. En dat hebben we ook in een, inmiddels in een klein computermodelletje weten te zetten. En wat een grote uitdaging zal zijn in het project is natuurlijk ook om de kennis die we op een aantal locaties opdoen, die, die kunnen vertalen naar de hele Waddenzee. Want dat is uiteindelijk wat je natuurlijk wilt. Dus je wilt eigenlijk een soort voorspelling kunnen maken van waar zijn mosselbanken nou stabiel, waar zijn ze instabiel en waar komt die stabiliteit dan wel die instabiliteit vandaan. Dus uh, dan moeten we dus in staat zijn om de, de puntwaarneming, om het maar eens te zeggen, die we op een aantal punten in de Wallenzee nu gaan doen, van de paal dat dit het eerste punt is, om die te kunnen vertalen naar een Wallenzee-breed systeem. En daar hebben we dus computermodellen voor nodig. Ja. Op naar meer inzicht? Op naar meer inzicht, ja. Ja. De bowhanks speelde de sunflower waltz... van de Amerikaanse componist Marvin Hadley. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vanaf 2020 is er alleen nog... Duurzaam vlees te kopen in de Nederlandse winkels. Deze wens staat in een nieuw akkoord tussen de boeren, de vleesverwerkers en de supermarkten. Het zogenoemde Verbond van Den Bosch is opgesteld door een commissie... die de provincie Noord-Brabant adviseert over de toekomst van de veehouderij. In die club een aantal prominenten, als voormalig minister van Milieu Pieter Winsemius en GroenLinks Eerste Kamerlid Marijke Vos. De commissie verzet zich met name tegen de groei van het aantal megastallen. Milieuorganisaties en de dierenbescherming zijn blij met het initiatief, maar hebben het manifest nog niet ondertekend. Hun belangrijkste kritiek is dat er in het akkoord geen concrete afspraken gemaakt zijn over dierenwelzijn. Staatssecretaris Henk Bleker vindt het advies waardevol, maar laat in het midden of hiermee ook een einde komt aan alle megastallen. Goed nieuws. Het is 1-0 voor de actie Recht op Natuur. Staatssecretaris Henk Bleker van Natuur, daar heb je hem weer. Moeten verbindingszones tussen de hamstervriendelijke gebieden in Limburg herstellen? Dat bepaalde de Haagse rechtbank in een kort geding... dat Das en Boom had aangespannen tegen de staat. Jaap Dirkmaat van Das en Boom en de actie Recht op Natuur is blij met de uitspraak. Ja, tevreden ben ik zeker. Met name omdat op het onderdeel van de verbindingszones er zoveel in de uitspraak staat... Want dat is nou juist het deel wat uh, bleek niet waar wil hebben. Hij wil helemaal geen verbindingszondes meer voor beesten. En uh, zegt dat die wel door een kaal weiland of een uh, maisakker kunnen lopen. Als we van het ene natuurgebied naar het andere willen. En de rechter heeft nou juist het oordeel geveld. Je dat is helemaal niet waar. Daar heb je echt specifiek in te richten verbindingszones voor nodig. En nu is de, de korenwolf de eerste, het eerste succesje natuurlijk hè? Ja. Maar wat is de volgende stap? Ja. Nou kijk, die korenwolf had maar akkertjes nodig. Weet je wel? Een beetje akkerranden, zo. dat is wel makkelijk aan te leggen een kwestie van zaaien en, uh, en niet meer spuiten. Maar voor die uh, otter zijn echt hele natte verbindingszones nodig... van Loostrecht naar de meer Hubs langs de randmeer, helemaal naar Friesland... en naar de meer in, uh, in laag Holland en, uh, en in het Groene Hart. En als je dat uh, dus helemaal geschrapt hebt, zoals Bleker heeft gedaan... dan kun je je voorstellen dat wij nu in de startblokken staan... de otter die nog veel meer op uitsterven staat dan de koerwolf... het gaat maar om 60 beesten nog... daar keihard je gaat om die verbindingszones nu ook te bevechten... Kijk, Cowboy Henk kan zijn borst nat maken. Jaap Dirkmaat verwacht over twee maanden naar de rechter te gaan over de otter. U kunt deze acties steunen. Ga voor meer informatie naar rechtopnatuur.nl. Een ontdekking. Ja, dit is ook mooi nieuws. De oudste kokmeel ter wereld met de naam Kokmeel Arnhem 3275 275 XXX werd dit voorjaar ontdekt in de Zoetermeerse Benthuizerplas. De meeuw werd geringd in de Arnhemse waterleiding, Amsterdamse waterleidingduinen... op 25 juni 1978. 25 juni 1978. Op dezelfde datum als de eerste uitzending van Vroege Vogels. Dus als kokmeeuw Arnhem nog leeft... dan is hij nu al ruim 33 jaar, net als wij. En dat gaan we vieren ook. Daarover hoort u later dit jaar nog veel meer. Nieuwe natuur... In een uh, jong Duingrasland op Tessel. Uh, waarvan men uh, uh, oh, sorry. op een jong duingrasland uh, op Tessel is gelig baardmos aangetroffen. Gelig baardmos waarvan men dacht dat het al jaren uitgestorven was. Het mosje werd de laatste eeuw slechts één keer in Nederland gezien in Noord-Brabant. Bijzonder is dat het Tesselse gelig baardmos op de grond groeit. Normaal groeit het op boomtakken en boomstammen. Meer nieuwe natuur. Bij een voormalige vuilstortplaats ten noorden van Maastricht... zijn voor het eerst in 80 jaar weer staartblauwtjes waargenomen. Zeker drie vlinders werden ontdekt. Karsveling van de Vlinderstichting voorspelde de komst van de staartblauwtjes al eerder in vroege vogels. Nee, het is geen verrassing, maar het blijft natuurlijk wel enorm uh, mooi dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. En toch ook zo snel. Hè? Want ik bedoel, ik kan al gezegd hebben, hij komt, maar... Dat kan ook nog vijf of tien jaar uh, duren. En het is natuurlijk prachtig dat hij nu echt terug is. Want vanaf 20 augustus zijn er echt al... Uh, ja, daar elke dag eigenlijk staan blauwtjes gezien. Er zijn ei-afzet gezien. Dus dat beest heeft zich ook echt gevestigd. En niet alleen maar in het uiterste zuiden van Limburg... maar ook in midden-Limburg. Dus ik denk echt over een jaar of tien. Ik ga weer een nieuwe voorspelling doen. Dan uh, zit hij tot aan de grote rivieren. En dat terwijl het eigenlijk met het verschrikkelijke natte zomerweer... dat het uh, eigenlijk helemaal niet zo goed vlinderjaar is... Ja, nee, dat klopt ook wel. Zeker voor het vliegen van vlinders is het natuurlijk heel slecht... als het regent en als het bewolkt en koel is. Maar goed, voor die rupsen is dat misschien juist wel heel erg prettig geweest. Die zijn in het voorjaar, in die warme periode, afgezet. En vervolgens door het vocht, ze hebben de planten waar ze op leven... en waarschijnlijk is dat rode klaver hier, die hebben het prima gedaan. En dus voor die rupsen is het misschien eigenlijk een uitstekende zomer geweest. En verder, onrust aan de Waddenkust... De afvalverbrander van Omrin in de haven van Harlingen heeft toch een vergunning vanwege de natuurbeschermingswet nodig. Dat heeft de Raad van State bepaald in een beroep dat door de Waddenvereniging was aangespannen. Volgens de Waddenvereniging doet de provincie Friesland er verstandig aan de afvalverbrander stil te leggen. En eerst is goed te luisteren naar de maatschappelijke onrust over dit project. De Raad van State besliste verder dat de bouw van de kolencentrale van RWE Essent in de Eemshaven voorlopig door mag gaan. Overigens zijn de bouwers inmiddels gestopt met heien en andere werkzaamheden, waarvan de gevolgen voor de natuur onduidelijk zijn. Energie. Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is de afgelopen 30 jaar bijna gehalveerd. Dat komt door de opkomst van de hoge rendementsketel en doordat we onze woningen de afgelopen decennia beter hebben geïsoleerd. Stookten we in 1981 nog ruim 3100 kuub per huishouden. Nu is dat gemiddeld 1600 kubieke meter gas per jaar. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. ja, boven het kapitaal in Schavenland laat hij zich nog niet zien... maar hij schalde uit de boksen. Heer comes the sun uit het vierde Beatles Concerto Grosso... in de stijl van johannes Sebastian Bach... uitgevoerd door het Pieter Breiner Chamber Orchestra. Terug naar de club van 90. Matthijs Lievaart, die zoveel mogelijk mensen wil aansporen... om niet 100, 120 of 130 te rijden op de snelweg... maar 90 kilometer per uur. Bespaart brandstof en geld en vermindert de CO2-uitstoot... Matthijs Liefhard rijdt met verslaggever Henny Radstaak mee vanaf de lucht langs de A2 richting Capitool. Ze rijden op de snelweg met 90 kilometer op de teller. 90 kilometer per uur. Radio collega Rolf Hartogensis doet datzelfde traject met het gaspedaal diep ingedrukt. En de oplettende luisteraar denkt wellicht, hey, die, die, die vrolijke jonge verslaggever Rolf Hartogensis zat toch net op Tessel. Ja, dat was een andere dag. Nu is hij op de snelweg. de en don't you come back no more, no more, no more, no more, no more it's a road yeah. And don't you come back no more. Na Was... 700 meter ga rechtdoor over de rotonde. Tweede okay. afslag. Ik heb echt geen idee waar die anderen zijn? Ik denk toch echt over zo'n afstand dat dat wel. Nou, ruim 10 minuten scheelt. 10 minuten. Jongens, ik zie jullie over tien minuten. Ik ga mijn laatste meters rijden. Na 300 meter, bestemming bereikt. Ah. Dat kan kloppen. We rijden over het noordeneind in Schravenland. We komen in de buurt van het kapitol. Daar moet Rolf al een tijdje staan. Of niet? Nou, ik denk het wel. Denk je niet? Ja, ik denk het ook. Ja, daar staat hij. Ik zie hem staan. Nou, even de oprijlaan op. Het hek door. Schaap en Burg. En daar is Rolf. Met een brede grijns op zijn gezicht. Zo, eens even kijken. Wij hebben niet harder dan 90 gereden, Rolf. is aan het lachen. ja. Jij, jij hebt toch wel aan de maximumsnelheid gehouden ook, hè? Ja, ik heb hem precies aan de maximumsnelheid gehouden. Er en der 130, 120. En het scheelt... En ik ben nu streng. Het scheelt zes minuten. Jij staat hier nu zes minuten. Ja, dat vind ik niet zo heel lang. Ik heb net geroepen dat ik minstens 10 minuten zou verwachten. Valt mee, hè, dus, Matthijs? Ja, dat, uh, daar ben ik ook blij mee met deze uitkomst. <laughs> nee, ik, ik, ik probeer echt te proberen door te karren. Maar, uh, en het is heel stressvol. Je ziet er wel een beetje moe uit. Ja, ik ben, ook echt, kapot. Ik ben echt kapot, jongens. Nou is het van uh, waar we vertrokken, de lucht, naar hier, naar het kapitool 60 kilometer. Dus je zou kunnen zeggen, op een afstand van 60 kilometer... is je tijdwinst 1 minuut per 10 kilometer. Je hebt er geen fluit aan. Je hebt er echt helemaal niks aan. Hoe was het voor jou, is Lekker relaxed. Nee, echt waar? Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik bijna niet op de weg hoefde te letten... maar ja. het is gewoon echt relaxter. Vooral ook omdat je, op die, uh, je knalt echt op vrachtwagens als je met 130 rijdt. Dat is echt zo chaotisch, want je kan het dan niet langs... want er dan weer gasten links van je er nog met 160 overheen gaan. Dus als je er gewoon lekker rustig achter blijft rijden... ja, ik kan me dat goed voorstellen. Rolf, gaan we bij jou die sticker ook opplakken? plakken? Ja, geef me maar zo'n sticker, Nee, maar echt. Maar wij hebben wel wat gedaan aan de CO2-uitstoot en het fijnstof en zo... en het brandstofverbruik. Je bent goedkoper uit. En je bent goedkoper uit. Geef me nou maar zo'n sticker. Gefeliciteerd met je lidmaatschap. Dankjewel. Ik ben blij om hierbij te horen, jongens. Draag die sticker trots achter op je auto en, uh, en spread the word, zou ik zeggen. Thanks. Tot ziens. No, Rustig aan, hè? Ja, jij ook. Met de sticker op je auto. Joeroe. Hoi. En meer informatie over hoe dat nou zit met die Club van 90 en die stickers op vroegevogels.vara.nl. Het is weer tijd voor een liedje van Lubis. Speciaal voor Vroege Vogels schreef collega Wietske Loebes een aantal natuurliedjes. Dit nummer is wel heel toepasselijk voor de tijd van het jaar. Nu de meteorologische zomer net is afgelopen. Najaar wordt gezongen door Bas Marais en componist Johan Hogeboom begeleidt hem op piano. Niet lang meer voor brillen beslaan. Wanneer door de regen de fiets wordt gegaan en laarzen gebruikt bij de achterdeur staan, we zijn er niet ver meer vandaan. Het duurt vast niet lang meer, dan gaan we op pad. We kijken verrast naar een dwarlend blad En zeggen iets dieps wat geen sterveling vat Een inzicht dat niemand nog had Najaar, laat ons niet wachten Najaar, kom er maar aan Dikke truien en wachten Najaar, laat je gaan er komt snel een eind aan dat zomergedoe. Terrasjes of zondag een beurt barbecue. We hoeven geen dag meer naar strandtenten toe. De herfst redt de mensheid en hoe. Het is haast zover dat de zon het verrekt. En jij gelukzalig een fles opentrijdt. Ons beiden een kruidige pino verstrekt, het regent zeg jij opgewekt. Na ja, kom ons omarmen, na jaar van kleurrijk aan, laat je haard ons verwarmen, na jaar laat je gaan. Kastanje paddenstoel maar. Najaar, najaar, najaar, najaar laat je gaan. Najaar, oe, oe. Najaar, najaar. Najaar, najaar, najaar laat je gaan. U hoort een najaar eh van Wietse Lubis tegenover mij. Koos van Zomeren. Een jaar lang verzorgde hij elke maand een column in Vroege Vogels. En dat ging altijd over zijn mooiste natuurbeleving. Jarenlang hield hij een dagboek bij van al zijn wandelingen door de natuur... tot november vorig jaar. En zijn nieuwe boek heet Naar de Natuur. Koos van Zomeren. Goedemorgen. Hallo. En koos, wij zaten net te luisteren naar die, die, die wedstrijd. Hè? Dus die, dus die auto's, de 90-kilometer ja. auto, 130 kilometer. Jij, jij zei, ik heb ook een keer zo'n zo wedstrijd uh, gehad. We vanuit Dax in Zuid-Frankrijk hebben we een keer een wedstrijd gedaan met een postduif. Dus toen zij we gelost werden, dus zijn wij we met de auto gestart naar Amsterdam. Ja. Naar die postduif die moest naar Rotterdam, dus die had een klein voordeel. Maar die, had, die heeft dik gewonnen. Dus we hebben wel uh, gewoon een nachtrust in acht genomen, dat doen zij ook. En uh, uren, uren was die eerder. Je Moet, zou moeten nakijken hoeveel eerder, maar het was echt frappant. Ja, maar ja, dat is voor ons geen alternatief. Ja, voor onze post wel natuurlijk. Ja, ja. ja als je ziet wat er nog aan brief verstuurd wordt... dat kan nu net zo makkelijk met de postduif natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is geen alternatief, maar het was wel een indrukwekkende ervaring. Ja. Koos, uh, ik zat de afgelopen dagen wat te lezen in je boek. Nou ja, je boek, dat hele grote dikke pakket uh, ja, druk, druk, proeven. Ja. Want het boek is er nog niet. Nee, dat moest er we even week. Dat moest er even melden, anders wordt de ja, uitgever ja, ja, ja. pissig. Die, het verschijnt komende donderdag. Donderdag, vrijdag. Is het, het is, het. is in, in de boekhandel. Ja, maar goed. Ik zat hier doorheen te, te bladeren en te lezen. Uh, dikke pil. En ik kwam erachter, wij delen een hele grote liefde. Ja? Ja. En Janine. Ik heb... ja, dat kunnen we nu wel zeggen, want ze is er niet. Ik niet nee, we doen het zo. Dan, uh, ik lees jouw zin en dan weet je al om, om, om, om wat het gaat. Maar dan moet je nog niet zeggen wat, want dan mag je daarna iets voorlezen en dan hoor je het wel. Wij lezen de over het volgende. Jij zegt daarover, dan zeg ik, dat zal ik toch missen als ik dood ben. Oh jeetje. Prachtig. Ja, nee, maar goed. Als je nu dit stukje leest, ja. dan weet thuis ook iedereen waar. Ik heb het aangestreven. Oh, ja. Dat zal je missen als je dood bent. 5 juli. Het is elk jaar hetzelfde. Elk jaar weer is er wel een moment... dat we zeggen, nu is wat anders. Nu is naar zee, naar Frankrijk. Wij zijn geen barbaren. We mogen graag halt houden bij een Romaans kerkje of een supermarkt met streekproducten. We zijn allebei dol op Camembert en Sider. En zelf ben ik bovendien een groot liefhebber van de Normandische koe. Maar elk jaar komt ook het moment dat we beslissen... toch maar naar de bergen. Toch en dan ergens eindigt dat stukje met... Oh ja, dat, zeg ik, dat zal ik toch wel missen als ik dood ben. Dat zijn dan met name de bevroren meertjes in het voorjaar nog. Ja, he? Dat je een zekere hoogte hebt bereikt. en uh, dat, dat die, ja, die zijn dan net aan het ontdooien. En daar hangt dan zo'n prachtige blauw-groene sfeer omheen. En uh, ja, dat zal ik missen als ik dood ben. Ja. Een aantal dingen zal ik niet zo missen, maar dat wel. Ja. Uh, daarover, daarover hebben wij natuurlijk weinig in ons programma. We zijn natuurlijk voornamelijk op Nederland gericht. Ja. Daar is ook veel moois te beleven. Daar heb je natuurlijk ook veel over verteld geschreven. Ja. De bergen komen niet zo vaak langs. Maar wat is dat in die bergen? Is dat de stilte? Zoek je daar? Of... Ja, ik heb wel eens gezegd van in Nederland heb je nooit stilte, zelfs niet als er geen mensen zijn. En in de berg is het precies andersom. Als er wel mensen zijn, is het toch stil. En dat, dat is, dat is de het gevoel van, van alleen zijn. Het gevoel van, van echt een uitdaging aan te gaan. Niet overdrijven, want ik ben tenslotte ook al 65. Maar, uh, maar, wel, maar wel dat je echt moet inspannen om, om, om in de natuur te zijn... en om, om er wat mee te doen. Honger te krijgen, dorst te krijgen, moe te worden. Uh, ja, dat vind ik allemaal... Uh, dat zijn de beren. Kan ik eigenlijk geen jij missen? Ik bedoel ja, dat. Uh, ja. Te letten ook op de weersomstandigheden. Je moet ook voorzichtig, voorzichtig zijn. Het Al die dingen, snel dingen. Ja. Al die dingen. Ja. In Nederland heb je dat natuurlijk alleen als je ja, of op het water zit of misschien ja. aan het wat lopen bent. En, en verder kom je natuurlijk weinig ja, in de problemen. Die prachtige planten uh, die je natuurlijk tegenkomt. En ook wel de dierenwereld uiteraard. Ook ja, voor die dieren is het leven onder die omstandigheden ook een uitdaging. En daar ben je ook voortdurend van bewust. Dat, uh, tenminste, ik wel. En dat, dat, dat, dat is ook een element van, van de schoonheid die je ervaart. Ja. Is het dan uh, dat je Want in Nederland, heb je natuurlijk heel erg veel gericht op de Nederlandse natuur. Ja. Uh, waar je die stilte minder tegenkomt. Kun je dat dan van je afzetten? Of stoor je je dan toch ook... Film? Nou, dat is een heel moeilijk, uh, heel moeilijk iets. Want je probeert je als schrijver natuurlijk toch te concentreren op... Uh, en ook, ook als mens, ook als ik niet schrijf, dan, dan je niet schrijft, dan probeert je het nee zin te hebben. Dat is vrij logisch natuurlijk. En dat lukt ook regelmatig. Uh, uh, maar je moet daar op een of andere manier wel je best voor doen. Maar ik kan, ik kan de verstoringen de die je ondergaat, kan ik wel van, van me afzetten... Maar het is ook wel eens heel moeilijk. Want ik, bij, bij mij in de omgeving, ik woon in Arnhem... dus als ik een, een cirkel van, laat me zeggen, 25 kilometer om, om mijn huis trek of zo... ik kan nergens lopen zonder bandensporen en zonder uh, voetsporen tegen te komen. En uh, t, ja, als ik daar nou echt een probleem van zou gaan maken... dan zou ik hartstikke gek worden, dan zou ik echt thuis blijven. Wat ik op zaterdag en zondag ook meestal doe trouwens. Maar uh, ik kan dus gelukkig door de weekse natuur in... Maar ja, op een of andere manier uh, uh, probeer, ja, verdring je dat toch. En, en kijk je daar niet naar. En, en probeer je toch te concentreren op de mooie ervaringen die je niet te min hebt. Dus je beheerst de kunst van het waarnemen en ook de kunst van het juist Van het niet negeren, waarnemen. ja, absoluut. Ja. Ja. Maar, maar goed, dat, dat, dat hangt met elkaar samen, absoluut. En je zegt, op zaterdag-zondag ga ik niet de natuur zo mee En waarom is dat? Nou ja, omdat het me dan veel te druk is. En ik heb dat alternatief. Ik bedoel, ik kan op zaterdag en zondag werken... en de rest van de week de natuur. In. Ik begrijp wel dat ik daarbij een tamelijk bevoorrecht mens ben. Ja. En begrijp je ook dat al die andere mensen... wel op zaterdag en zondag de natuur ingaan? Van hondenbezitters, Nordic Walkers. We zagen ze net weer lang ja, komen geen hier tijd voor het kapitol. hebben. Ja, als het niet anders kan. Maar goed, er zijn wel veel mensen die op vrijdag al, al hardlopen en fietsen en zo... Nee, maar goed, ik bedoel dat mensen de tijd die ze hebben... dat, dat ze dan in, in de natuur iets willen doen, dat, dat begrijp ik uiteraard. Ja. En, en uh, wat ik wel jammer vind is dat... dat, dat uh, ik, ik zie dus maar heel weinig mensen die naar mijn idee van de natuur als zodanig genieten. Die mensen zijn met hun lichaam bezig, ze zijn met ATB's onderweg, met die, met die fietsen. Of ze zijn aan het hardlopen, of ze zijn zo hard mogelijk aan het wandelen... Je hebt wel eens gezegd in een column, volgens mij, uh, voor vroege vogels ook, van, van ik kom eigenlijk voortdurend mensen tegen die haast hebben. Dus er zou een alternatief zou een pendant van die 90 kilometer club zou in de natuur moeten komen. En dan. Ja. Nog veel lager, uiteraard. Hè? Vijf kilometer, vier kilometer. Is een beetje om je heen kijken. Mensen ook nog met, met oordopjes in hem, hè, om tijdens het hardlopen niet gestoord te worden door de zang van vogels. Ik ben zelfs maar een... dat is de grote meerderheid. Ja. Ik bedoel, op, op twee of drie mensen die, die, naar mijn idee, van de natuur genieten. Uh, waarover ik uiteraard geen voorschriften wil uit, uh, uitvaardigen. Maar kom ik, er, kom ik er wel honderd tegen in mijn omgeving dan, die, die met die dingen bezig zijn. En wat. Doet dat uh, wat doet dat ertoe? Wat doet dat ertoe? Dat moet je zien, naar mijn gevoel, in het kader van... De nadruk is gekomen komen te liggen op, op de recreatieve waarde van de natuur. Dus je, je, doet daar, je bent niet met de natuur zelf bezig, maar met wat anders. Maar dat doe je dan, de, de natuur, als, als een verlengde van de sportzaal. En dat is op zich niet zo kwalijk, maar die, ik bedoel. Ze komen tenminste buiten. Ze, uh, ja, maar nee. ze hebben op hun manier uh, waardering en, en respect is dat en zo? oog voor, nee, voor buiten. Nee, met nee. name oog voor en respect voor, daar, daar zie ik echt helemaal niks van. Daar zie ik totaal geen tekenen van. Het is gewoon uh, het is meer een inbeslagname van de natuur door, uh, door mensen die, die, die ervan uitgaan dat ook die gebieden er voor hen zijn. En niet in de eerste plaats voor plant en dier. En dat vind ik wel een kwalijk aspect. En dat, uh, want dat betekent wel dat je de natuur uiteindelijk onderworpen laat, uh, onderwerpt... aan, aan de behoeften van, van, van dat soort mensen. Dus dat je de, de amusementswaarde van de natuur een hogere waarde krijgt... dan de incentrieke waarde van de natuur zelf. Hmm. Ik wil, het is natuurlijk een hachelijke zaak om daar... Om, ik wil me de natuur ook niet toe-eigenen... hoewel ik dat in mijn teksten natuurlijk voortdurend doe. Maar niet exclusief dan. Maar... Kijk, ik denk als je de beslissing over de natuur overlaat... Aan, aan, aan, aan de meerderheid van het Nederlandse volk... dan is het gauw afgelopen met de natuur. Ik bedoel, mensen gaan even nadenken. Ze doen me toch maar een snelweg, toch? Met 90 of 130. Want de natuur zou dan niet genoeg opleveren? Je hebt er niet genoeg nou, aan? Nou ja, je hebt daar, je, op zich heb je natuurlijk ook niet veel aan natuur. Veel mensen hebben er helemaal niks aan. Die hebben er ook helemaal geen boodschap aan. Of, uh, weet maar ik is wat. dat toch niet te, te negatief? Te Want er, er zijn, nou, nee, nee, Nee, maar er zijn, we hebben ieder jaar de vroege volksparade. Er zijn ja. zo wat 4 miljoen mensen lid van de natuur- en milieuorganisatie. Ja. Nou, die zullen niet alle 4 miljoen iedere zaterdag nee. het bos zeggen. Maar veel daarvan komen toch buiten. Ja, misschien niet op de manier zoals jij buiten ja. komt, maar... Uh, met hun hond, of met hun fiets, of met ja. hun kind, of met ja. een bal. Ja, ja de, de natuur is toch ook van hen? Ja, nee, absoluut. De natuur is ook van hen. Maar ik, de natuur is volgens mij in de eerste plaats van, van, van de planten en dieren die daar leven. En dat is ook, denk ik, toch het bijzonder van mijn werk. Dat ik van, uh, van meter af aan ervan uit ben gegaan... Dat de, dat de natuur er niet is voor het nut dat, dat het oh. heeft voor de mens. Ja. En dat, is, uh, dat geeft ook de waarde, denk ik, van mijn werk aan. Althans, als die er is. Dat ik uh, dat, dat de natuur echt als een apart gegeven uh, beschouw. Uh, dat toch in de eerste plaats bedoeld is voor, voor, voor de dieren die erin leven. En uh, dat, je, dat je als mens de ontroering uh, ondergaat die dat uh, teweeg kan brengen. Uh, maar wat toch in de eerste plaats voor zichzelf is. Ik ga er altijd vanuit, die natuur zou ook zijn als ik er niet was om het te beschrijven. Ja. En uh, dat is maar mooi ook. Ja. Ja. Dat beschrijf je uh, in je boek, dat, dat, dat komt ja, voortdurend ja. terug. Uh, <laughs> ja. het, is, het is eigenlijk een dagboek van de afgelopen jaren. Hè? Van je, Anderhalf jaar? Hè? Je, van Avonturen in de, in de natuur. Ja, uh, soms heb... komen we een column tegen uit vroege vogels. Of, ja. uh, hè? Maar veel van die natuurverhalen. Um, je schrijft nu 30 jaar over de natuur. Ja. Um, als je nou naar, naar dat idee kijkt van net, hè, wat, je, wat je beschreef... Uh, ja. wat heb je daarvan zien veranderen in de afgelopen dertig jaar? Kijkt nou, men de... anders naar natuur en beleeft men het anders? Dat weet ik niet precies. Maar wat er, wat er zeker veranderd is, dat in de loop van, van ik praat over de periode van 1978. Dat, dat, boek, dat, dat boek heeft die achtergrond. Ik heb zelf die achtergrond. Ik hou me daar dus nu 33 jaar mee bezig. Of ik heb me ja. daar Toe, al die we, Ben je toevallig mee. begonnen op 25 juni Absoluut. 1978? Ja, dat was de precies eerste de datum dat ik dacht van uh, nu gaan we ook met z'n allen tegelijk beginnen. Die ene kokmeeuw en, uh, en het dit programma. De en de de de ik. Camera, ja. maar, uh, dus dat was heel goed gecoördineerd. Maar ongeveer wel, ja, op die dag. In, de, in die jaren. Nou, wat er veranderd is, is dat een heleboel soorten waar het toen heel slecht mee ging, daar gaat het nu heel goed mee, of daar gaat het goed mee. Soorten die het gewoon gered hebben die toen echt op, op de rand van de afgrond stonden uh, zeehond, uh, das, uh, ooievaar noem maar dat soort dingen maar op. En daar gaat het nu een stuk beter mee. Er zijn natuurlijk ook soorten waar het gewoon veel slechter mee gaat. En die balans probeer je op te maken. Maar hoe weeg je de achteruitgang van de spreeuw tegenover het herstel van de zeehond? Dat is, dat is heel lastig natuurlijk. Dat is één ding wat je doet, wat ik gedaan heb in dat boek. Een tweede ding is dat de natuur... Want op zich, er zijn een heleboel dingen waarover je kunt verheugen. En toch onderga ik de natuur met een zeker gevoel van verlies. En hoe verklaar je dat dan? Als, je, als, je, als er ook dingen zijn waarover je kunt verheugen. En dat is eigenlijk een ander facet van de natuur. Dat is dat je zegt van, uh, dat de natuur in die tijd, in die dertig jaar... ook nog weer voortdurend afhankelijker is geworden van de mens. Van de mens in zijn bezigheden, maar ook het beleid. Er is geen natuurgebied of geen dier of weet ik veel wat meer in Nederland... over op, waarover geen beleid wordt gevoerd. En als er beleid is, dan moeten beslissingen worden genomen. En als er beslissingen moeten worden genomen... kunnen er controversies zijn, enzovoort enzovoort. En is de natuur nu dan in goede handen? Nou, op dit moment dus absoluut niet natuurlijk bij, bij, bij... Hoe heet die man? Bleker. Natuur wordt steeds bleker. Dat, uh, nee, en dat, dat betekent wel... Dus als je, t als je aan de ene kant zet die, die toegenomen afhankelijkheid van, van de mens uh, in de natuur... Uh, en aan de andere kant ziet uh, dat er dus mensen aan de bewind komen... die met de natuur absoluut, uh, geen, aan de natuur absoluut geen boodschap hebben. Dat betekent dus samen dat je enorm veel kwaad kunt aanrichten. En, en dat is vorig jaar ook ingezet, absoluut. Ja. Reden te meer koos om te blijven schrijven over de natuur. <laughs> en, ja, het is heel, we moeten al een beetje gaan afronden, maar ja. je gaat stoppen met schrijven over natuur. Nou ja, ik, ik had er een beetje de balen van. Uh, ik vond het ook wel een beetje genoeg. En ik had alles wel gezien en, uh, weet, en ik... Ik, maar het is wel een soort afsluiting van een periode. Ik bedoel, de periode dat ik echt de invloed wou hebben of zo... Die, die is wel een beetje achter mij. Maar ik geloof niet dat ik het red om niet meer, over, over, oh. te, niet meer over de natuur... of wat dan ook, te schrijven. Ik geloof dat ik dat gewoon niet red. Dus op dat punt moet ik een nederlaag accepteren... en gewoon weer aan het werk gaan. Dat wilden we graag horen. <lacht> nog even, je bent hier vorig jaar iedere maand gekomen... met het mooiste van die maand. Ja. Kun je nog iets noemen van de afgelopen maand? Ja, de afgelopen maand. maand. Ik had een tocht gemaakt rond de noordkant van de Arnhem. Ik was moe, ik was bijna bij de bushalte. En ik zag boven een vijver in mijn ooghoek zag ik, uh, wat vliegen. En dat was iets te groter van een merel of, of een, uh, een spreeuw of zo. Maar het vloog een beetje raar. Toen heb ik toch tijd gemaakt, zo flink was ik dan weer... Ja. Om, uh, om, om even terug te lopen en uh, nog even beter te kijken. En toen was een vleermuis van die omvang ongeveer M midden op de dag. Half twaalf s morgens. En toen ik hem zag en zag dat de vleermuizen was... streek hij neer op de stam van een, van een beuk. Dus hij ging gewoon aan, aan aan, aan, tegen de gladde kant van die beuk ging hangen. Ongeveer op ooghoogte, iets hoger. Op zijn kop. Maar vleermuizen denken dat wij op de kop lopen natuurlijk. Ja, dat vinden ze natuurlijk heel knap van ons. Maar goed, hij hing op zijn kop. En ik kon tot op twee meter komen of zo. En hij keek me aan. Althans, ik denk dat hij mij aftastte met zijn radarsysteem. Maar echt dat kopje ging omhoog, ging mijn kant op van buiten, gewoon merkwaardig. En dat moet een vale vleermuis zijn geweest, naar mijn idee. Want dat is de enige vleermuis van die omvang die we zien. Uh, die we in Nederland hebben, buitengewoon zeldzaam. Ik had uh, een jaar daarvoor, dat staat in mijn boek... Uh, nog in Eibergen nacht doorgebracht om de vale vleermuis te zien. Nee. Niks gezien, helemaal dat, niks gezien. En toen we... op klaarlichte dag... En gewoon uh, op een wandeling die ik voor een heel ander doel had gemaakt. De Valenvleermen. Nou, over dat jaar, dat moeten we maar teruglezen in het boek. Uh, ja, want ja. We, we gaan nu toch <laughs> afsluiten. Het boek ligt uh, vanaf donderdag in de winkel. En wij verloten vijf exemplaren van dat boek. Mail ons in hooguit drie zinnen... uw mooiste natuurbelevenis van deze zomer. Koos van Zomeren, heel hartelijk ja, bedankt. Blijf hier langskomen, blijf waarnemen... en blijf toch ook maar schrijven. <hijen> gaan we nog even naar de Venolijn? Nee, we gaan afsluiten. Dit was uh, Vroege Vogels... Um, volgende week weer met Janine. Die zit nu op, uh, op uh, Vlieland. Um, maar zij is wel ge genomineerd, kan ik nog even melden... voor de Televiseer Talent Award. Op voegenvolgens.varen.nl ziet u hoe u op haar kunt stemmen. Uh, en wilt u niet op Janine stemmen, maar op een uh, tuinboon of een stronkprei... dan kunt u naar lekkerstegroente.nl, want wij zijn op zoek naar de lekkerste groenten van Nederland. Zo direct OVT van de VPRO. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag.